Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. De twee mannen die verdacht worden van mishandelingen bij een zorgboerderij in Wedde in Groningen... geven toe dat ze af en toe te ver gingen... De medewerkers staan vandaag voor de rechter. En die mishandelingen zouden niet alleen fysiek maar ook verbaal zijn geweest. Vertelt onze verslaggever Roel Pauw. Ik citeer even: Heb je ze al gewurgd? hem maar in zijn stoel. Wegstoppen, nooit meer naar omkijken. Laten wegrotten tot een geraamte. Je mag sterven in stilte. De enige reden dat je nog bent, is dat je geld waard bent. Nou, en dan moet je bedenken dat het hier om kwetsbare en weerloze bewoners gaat: hè? Mensen met een meervoudige handicap, Down syndroom, ernstig autisme. Sommigen kunnen niet eens praten. Woensdag gaat de zaak weer verder en dan wordt ook de strafwijs bekend. Op veel plekken in Europa is gisteren tegen Europa gestemd. Ja, het gaat dan om rechtsradicale partijen. Die zijn in Frankrijk en Duitsland een stuk gegroeid en ook in Italië. Daar maakte de vierde partij van premier Meloni een grote sprong. Die partij ging van 6 naar 29 procent van de stemmen, vertelt correspondent Helene Daas. Zij zegt wij gaan hier in Italië tegen de Europese stroom in. Daarmee bedoelt ze dat in Duitsland en in Frankrijk de regerende partijen het slecht hebben gedaan. Maar zij zegt wij doen het goed, wij zijn hier al twee uh, jaar aan de macht en de Russische president Poetin gaat binnenkort naar Noord-Korea toe. Dat zegt de Russische ambassadeur in Noord-Korea. Het is de tweede keer ooit dat de leiders elkaar gaan ontmoeten. En het wordt dus best een bijzonder bezoekje... vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. We weten nog niet precies wat er op de agenda staat nu... want het bezoek is door het Kremlin zelf nog niet bevestigd. Maar het ligt voor de hand dat ja, Poetin gaat kijken naar steun van Noord-Korea... voor Rusland in deze tijd van de oorlog. Ja, Rusland is een bondgenoot van Noord-Korea. Het weer dan nog tussen alle regen door... is er vanmiddag een heel klein beetje kans op zon. Vanavond komen er langs... de Kust en in het westen van het land zware windstoten aan. En het blijft een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam 5 minuten vertraging tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad 10 minuten vertraging door de werkzaamheden tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. <truimert>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 Zeker. Nou ja, we draaiden, ja. daarom kwam ik erop. Ja. Ruud Gullit net met de Re Re Re Revelation <laughs> Time heet hij. Ja, was en dat en de meneer Dil? Ja, en dat is <laughs> uh, Zuid-Afrika die hij destijds had. In de jaren 80 had hij daar een, een, een, mooie een mee. Erop, ja. Dat waren toch mooie ja, tijden, Rob. Dat waren toch mooie tijden, Ja, hele mooie tijden. Die Gullit. Dat waren toch echte Nederlandse helden, hè? die Van Basten en die Gullit. Ja, Dat was toch ongekend, jongen. En... Die toeloop van mensen als ze dan weer terug waren naar Nederland. Naar zo'n kampioenschap. En weet je nog, die boot die gewoon bezweek onder al die mensen... die bovenop die woonboot stonden toen. Ja, 1988. Ach, jongen. jongen, jongen. Ja, ja, ja En wat, wat wisten we toen van narigheid? Helemaal niks. Niks. Nou, nou, ja. Was er, nou ja, er werd goed, af en toe een okay. woningje gekraakt en uh, dat soort uh, dingen. Ja, maar dat hoorde er gewoon opstand. bij. Ja, Ja, ja. oké, okay. een rookbommetje links en uh, ja, ja, ja. Ja, dat dingetje ja. rechts. Maar het was allemaal... was ook de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 dus ja, zeker, dat... wat een tijd. Hè? Ja, als je dat nou ja. toch afzet tegen nu. wat was het toen allemaal eigenlijk een beetje onschuldig ook. Hè? Ja, en, uh, ja, klopt. <laughs> nou ja, de, de volgende keer uh, komen we gewoon in het uh, oranje naar de studio. Dus uh, als je op ZTV-Live.nl uh, kijkt, uh, dan uh, zijn we gewoon uh, straks... Uh,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 Zeker, en, en het lekkere uh, geluid ja. uh, wat we hier hebben, Dolly. Ja, heerlijk, morgen ja. weer. Morgen even geen even even rust van. aan de kust. Ah, ja, ja, ja. Nou, wat ook natuurlijk uh, een, een, een vast uh, jaarlijks terugkomend feest is... dat is dat Alive En dat staat ook weer voor de deur. Uh, morgen om vier uur... Dan is het weer zover. En dan kan iedereen weer lekker gaan dansen en genieten... van de Latin House bij Mango's Beach Bar... en de Disco Classics bij Cosmico Beach. Uh, vanaf 4 uur tot een uur of twaalf. Uh, de entree is gratis. Alleen uh, de leeftijd, daar staat een minimum voor. Je moet minimaal 20 jaar zijn om mee te mogen doen. Nou, de rest horen we straks wel even toch in de evenementenagenda. Vindt prima. Zo rond half vier, dat lijkt me een uh, goed idee. Lekker blijven luisteren naar uh, de Zandvoortse Radio. Wij zijn er tot aan 5 uh, uh, uur met 15 het land miljoen van mensen. 10 meningen. Het land van achteruit.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 Open van protest, geschief die echte de basis. gordijnen altijd open zijn, een, lunch, een broodje kaas is. Het land vol van verdraagzaamheid, behalve voor de buurman. De grote vraag die blijft altijd, Waar betaalt hij na nou zijn huur van? Het land dat zorgt voor iedereen, geen hond die van een groot weet.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 Dat hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in.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 en op de woensdagochtenden tussen half tien en half twaalf... in het pluspunt aan de Vlemingstraat. En kost dat nog wat? Of kost dat Allemaal gratis allemaal, gratis, allemaal gratis. gratis, dat ja, zijn goede berichten, ja, Dolly. Ja, ja, ja, Daar ja. worden we blij van. Dat wij worden zo blij, je zo zo blij. zoveel gratis. Zeker, ja, nou ja. dankjewel. Uh, we gaan <laughs> weer muziek draaien. Laten Hier we is maar uh, doen. Serp en uh, Addicted.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 De single samen met uh, de Chainsmokers. Lekker het muziek zo op de zaterdagmiddag. En de Sonic schijnt uh, nog steeds uh, lekker hier in uh, Zandvoort. Jor, uh, de single Dictet. Een hele nieuwe single uit uh, de hitparades uh, van dit moment. Mis jij hem ook al zo? Hè? Die uh, car was uh, bovenaan uh, de weg. Ja, ik nee, wel ik in ging, ieder geval. Ik, ik ging daar nooit heen. Oh maar. ja, ik, met mijn brommetje en zo uh, kon ik hem uh, zelf. Uh, ja, dat, Scho maar ik heb geen brommetje. Heb uh, jij hebt geen brommetje. Nee, ik heb ni niet veel om schoon te spuiten. Oh, oké. Okay. Nee. Dan heb je hoor. Uh, ja, die missen we toch wel, hoor. die carwash uh, daar uh, van Kun uh, Kan je niet ergens anders spuiten? Nee, nergens anders. Kan je, je Nee, dan? ik kan nergens anders spuiten. Of uh, ik moet het helemaal mis hebben, mocht dat zo zijn. Bel dan even 5730393. Ik uh, moet uh, emmertjes water over mijn brom heen gaan gooien, Ah, ik. waardeloos. En dat mag eigenlijk helemaal niet, hè? N nee, is het zo? Nee, je mag niet gewoon op straat. Uh, want er moet speciale afvoer zijn voor, uh, voor uh, olie resten en dergelijke. Oké. Okay. vuil. Ja. Oké, okay, nou, laten we aan de luisteraars. Als je een oplossing hebt, bel even naar de studio 57-303-93 is de car wars.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 Keep those bags and machines humming. Work.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 Stay in your face, what you know what you Prenny was going Style and as and they know And that's for my baby, and that's the Prennata Come and go, we spend the dough now I'm in the O, let's the show now They say, Prenny, bring the pretty gas. Yeah, no, now, uh, they're not my city gas. Let's be your, let's be your lady, see ya in you're 20, see, ya. see, ya. see ya. So, your to the mall, see ya. So, you can't stop me. I'm bring a little bit slow. slow. on. I going a little bit slow. I'm a little bit slow. and not going to slow. I a little bit slow. I'm not going to niet toevallig dat ik ben banger. ik ben girl Niet toevallig dat ik spen dat ik kende Zou hem bijna Accra in December Zijn je gang gang gang in de members Come make me go, we spend the dough now Ben je niet let's start a show now Ze zeggen Brenny, Brenny, pretty girls Benno, zijn dan mijn city girl. Dus ben je, dan ben je lady, see ya Ik kwam hier binnen met je you see ya Schake je aan toe see ya So, you can't stop. on, pretty gas. I'm I shake Oh, wine slow. I'm I slow. up for your body, going slow. I'm going slow. I'm going slow. pretty going slow. and going slow. slow.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 Geeft helemaal ja. niks, kan een keertje gebeuren hè, op zijn overtijd. Ja, ik heb wel eens vaker gehad hoor. Ja, leven. ja, ja, ja, ja nee, dan ja. is het goed. Drie keer om uh, precies te zijn. Nou, mooi. Ja. <lacht> ja, ja, mooi. Dat weet ik ook niet. Jawel, dat was jawel, jawel, ja. wel mooi. Oké. Okay. Dat <lacht> was ja. heel mooi. Gelukkig, gelukkig. De evenementjes, uh, wat heb je voor ons? <lacht> nou, laten we eens gaan kijken. Want deze maand juni, dan uh, strijkt het Beach Tennis Tour van de Nederlandse Tennisbond weer neer in Zandvoort.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 Dan wordt er gespeeld op zaterdag het herendubbel en het damesdubbel. Op zondag 16 juni gemengd dubbel. Zaterdag 22 juni weer herendubbel, damesdubbel. En zondag 23 juni weer gemengd dubbel.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 Ja, hij komt echt uit de oude doos, deze platen. Dr. Hook Baby makes a Blue Jeans Talk. Zo dadelijk hebben we een verrassing voor je. Blijf luisteren naar de Zonvoetse Radio daarvoor.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 Show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 Ja, die voorgelige tanden zijn ook best mooi... praat ik mezelf aan. De spreekkamerdeur zwaait open. Honey.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 Tweede kwadrant. De drie, zes-okluzaal-superiore ok dekster. Uh, zouden er meer mensen zijn die, die, die zo'n twee, vijf kwadranten in hun mond hebben? Of zo'n drie, zes-oklu-dinges? Het is codetaal. Het zou wel niet de bedoeling zijn dat de patiënt het begrijpt. Maar de assistent begrijpt het, want ik hoor het haar herhalen en oké okay, zegt. Plots voel ik een harde waterstraal in een blazer met koude lucht.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 Ja, zo gaat het wel bloeden. Als je geen klachten hebt, dan krijg je ze hier wel. Nou, da da da daarachter zit een hoekje waar je zo te zien moeilijk bij komt. Dit vraagt even om wat extra aandacht. Tuurlijk, tuurlijk, ze heeft dat gevonden. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ze gaat aan de gang met een bijtel, rasp, mondspiegel. Het weghalen van de tandsteen maakt een echt een herrie. Samen met de speeksel het bikken en het schrapen... lijkt het net een heavy metal band. <truur>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 En vrolijk. Ja, ik ben vandaag zo vrolijk. Hè? Ik kwam ja, dat er, kwam er achteraan. Er achteraan. Ja, <laughs> nou, dat, dat vermoed ik nou al, Dolly. Ja, herkenbaar, hè, dit. Ja, zo herkenbaar. Ja, inderdaad. Oh, die honey, wel. goed gedaan, hè? Ja, mooi. Gisteren bij, uh, bij jullie in de uitzending. Ja. Geen Even vroeger. geen rust aan de kust. Yep. Eén keer in de twee weken te horen. Ja. En uh, ja, verder doe je ook nog andere leuke dingen, toch? Tijdens dat programma.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 Ja, Ten Sharp, uh, een mooie single, hè? Joh, de, de single uh, You. Uh, even langskomen hier. Uh, ik weet niet wat voor uh, muziek ik allemaal hoor uh, nu. Uh, even kijken. Oh, ik zie het altijd. Uh, dat is jouw uh, oude uitzending. Uh, die nog even langskwam, uh, Dolly. Maar, is dat zo? Uh, ja, Kom ik die kwam weer voorbij. Jij kwam weer voorbij, maar die <laughs> zetten we even uit. En dan ja, heb ik nog like wel. Verrassing voor je: hier is Gino Vanelli. <tie> nee hoor, een geitje. Ik doe een andere keer wel weer, Dan zie je, ja, ja. als ik weer een beetje beter met hem gaat toch? Nou, nee, met hem ging het wel, oh, maar Oh, wel lukke. at you. It takes me back in time. Lately I've been dreaming you've been on my mind. I can still see you beside me.